Vermoedelijk zit een groep die banden heeft met islamitische staat achter de aanval. Er is een inzamelingsactie gestart voor de ouders van die jongen uit Oost die afgelopen week verdronk. Inmiddels is 20.000 euro opgehaald. Het jongetje van zes raakte woensdag zoek bij de recreatieplas De Litse Ham in Brabant. Grootschalige zoektocht woensdag leverde niets op. Donderdagochtend vonden duikers zijn lichaam in het water. De jongen woonde met zijn ouders in een opvang in Os. De familie was gevlucht uit Turkmenistan naar Oekraïne. En vanuit Oekraïne vluchten ze vanwege de oorlog door naar Nederland. Bij het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam is een drugslab opgerold. De politie deed vannacht een inval in een schuur... waar volgens agenten op dat moment synthetische drugs werden gemaakt. Bij de actie is een man van 54 uit Emmen opgepakt. In de schuur werd ook een hennepkwekerij ontdekt, maar die was buiten gebruik. De politie is meteen begonnen met de ontmanteling van het drugslab. De aangetroffen grondstoffen en goederen worden vernietigd. De eerste finalist voor de vrouwenfinale van het grastoernooi in Rosmalen is bekend. Het is de Russische tennister Jekaterina Aleksandrova. Ze was in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor Alexandra Sasnovic uit Belarus. De andere halve finale is nu aan de gang tussen Veronika Kudremetova en Victoria Runciakova. Het weer volop zon later in het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 25 tot 29 graden. Op de Wadden wel iets koeler. Ook morgen zonnig en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knopend Watergraafsmeer. De vertraging is 10 minuten, er zijn drie rijstroken dicht. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort. Zomerhit.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 Lekker hoor de tambourine en uh, high under the moon. Het is uh, even na twee uur, Zandvoort en omgeving een hele goede middag. En vooral ook uh, omgeving, uh, Benno, want... Ja. We zitten vanmiddag op locatie. We zitten op locatie en we zijn uh, te gasten bij Reddingsbrigade Bloemennaam Want We staan exact uh, 100 jaar. Nou ja, exact was het precies uh, op afgelopen 15, donderdag. Hè? Afgelopen donderdag op 15 juni, inderdaad. Um, nou, en we zijn te gast. We zitten lekker op het terras. Uitzicht op zee, tenminste ik. Rob staat er met zijn rug naartoe. Een uh, lekker windje in de schaduw. Um, onze redactrice Albertin, die zit wel in de, in de zon, dus dat is wel erg uh, prettig. En en wat gaan we doen deze komende drie uur? Zandvoort op zaterdag op locatie. Precies. En we gaan het hebben. Natuurlijk, uh, het is vandaag bij de reddingsbrigade de derde feestdag. Dat moeten we natuurlijk wel even bijzeggen. En er komen donateurs uh, op bezoek. En daar gaan we mee praten. Natuurlijk met de mensen van de reddingsbrigade zelf. We hebben nog wat interviews opgenomen. En in het derde uur hopen we nog een uh, oudwaarnemend uh, Bernd Schrijder uh, in de uitzending te kunnen halen. Die uh, moet ook nog even feliciteren. Goed, dat gaan we de komende drie uur doen. En veel muziek Zeker, natuurlijk. uiteraard. En heel veel uh, zonnige muziek. Ja. Want uh, de zon schijnt en uh, ja dat uh, hoor je uiteraard ook op uh, de radio met uh, heel veel lekkere platen die we vanmiddag uh, voor je gaan draaien. Waaronder uh, deze die ik uh, uitgekozen heb, uh, Benno. Ja. Het is alweer een uh, wat, uh, wat oudere plaat, zeg maar. Maar wel heel leuk om uh, nog een keertje terug te horen op de radio. Hier zijn de Sissor Sisters. En I Don't Feel like dancing like the Odin My two, they can't find a way con su filosofía, mi cabeza estaba así, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo mal. No yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo, una noche low, una noche low, yo quiero estar contigo, vivir contigo. menciono si you mijn latidos a mi qué ironía del destino no poder tocarte abrazarte y sentir la magia de tu olor bailando ja tommie to tu cerveza en tequila, boca con ya no puedo más, ja no puedo más, ja no, no puedo más, Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya, no ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo una noche una noche pasar tu voz. You go En zo brengen wij van uh, CFM de zomer bij je thuis, uh, Benno. Ja, zeker. Hoor je het? Lekkere muziek, hè? Heerlijke muziek. En Riek Iglesias uh, hoorde je met uh, Bijlandol. En daar draaiden we de, de Spaanse uitvoering van. Geweldig. Okay. Ja, ja, ja, ja. Lekkere muziek. Ja. Live vanaf uh, de race-migade Bloemendaal. Zien... Zonnetje schijnt lekker. Het is feest. Het is feest. 100 jaar reddingsbrigade. Gelukkig staat er ook een fris windje, dus dat uh, houdt ons een lekker koel. Ja, en wat gebeurde de afgelopen week? Ik was uh, op het uh, raadhuis van Bloemendaal, uh, want daar zou een kleine ceremonie plaatsvinden. Want er is een boek uitgegeven: het 100 jaar reddingsbrigade Bloemendaal. En dat boek dat werd uh, over, uh, officieel overhandigd aan de burgemeester Elbert Roest. Nou, uh, ik wilde de burgemeester natuurlijk uh, interviewen, maar dat gaat niet zomaar. Nee, dan moet je wel even het bestuurssecretariat uh, e-mailen. Dan krijg je iemand voor communicatie. En uiteindelijk kwamen we tot hele goede afspraken. En um, was ik daar toen ruim op tijd. En um, was het wachten op de burgemeester. Nou, uiteindelijk... Um ...kwam de burgemeester op het bordes... ...want de reddingsbrigade uh, Bloemendaal had namelijk zelf iets leuks verzonnen. Ze zouden met uh, een, een van hun voertuigen... ...een aanhanger met een jetski erop... ...zouden ze voor het uh, op het bordes uh, rijden. Uh, dat, uh, dat kan allemaal heel goed daar in Bloemendaal. En de, de, van daaruit. dat ging allemaal met uh, zwaarlicht en sirenen natuurlijk... Um, en dat meisje, de dame die op de jet ski zat... die heeft toen het boek overhandigd aan de burgemeester. Maar voordat dat alles plaatsvond... toen... Mocht ik even, dat was al gepland, de burgemeester interviewen. En luister maar eens even wat Albert Roes te vertellen heeft. Een vereniging die 100 jaar bestaat. van dit, van dit karakter. Dat is wel echt geweldig. En ik heb zelf zitten denken van... Hoe zou je ze nou moeten karakteriseren? En dat ga ik zo meteen ook wel even doen als ik ze toespreek. Dienstbaar en altijd aanwezig. En dan heb ik het over het strandleven. Ze zijn altijd op dat strand met een hele grote groep. Er zijn ook heel veel jongeren erbij. Vind ik zo knap hoe ze dat bij elkaar brengen. Maar ook in de samenleving, als ik een 4 mei uh, herdenking heb, zijn ze er. Bij de jaarmarkt van Bloemendaal zijn ze er. Uh, hebben hier afgelopen zaterdag de Memorial March gehad. Dan lopen ze rond. Dus die jongens die zijn er eigenlijk, en, en meiden, die zijn er eigenlijk altijd. En uh, dat dienstbaar en altijd aanwezig, dat, uh, dat kenmerkt eigenlijk de reddingsbrigade van, van Bloemendaal. U bent zelf beschermheer van de Rijksbrigade. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik mijn naam eraan verbonden heb. En op het moment dat zij aanvragen doen voor subsidies... dan kunnen ze altijd zeggen dat het een bona fide vereniging is. Want immers, de overheid staat achter hen. En daar ben ik dan het symbool van. Maar voor mijzelf betekent het dat ik eigenlijk heel... dikwijls, mag ik wel zeggen, in die zomerperiode op bezoek... Ga en vraag je ons hoe gaat het? En eigenlijk de smeerolie bent tussen de gemeentelijke organisatie en, uh, en de vereniging. En ik komt ook graag op de Redis post, heb ik begrepen. U doet af en toe ook een, een bandje zwemmen. Uh, nou, ja. <laughs> ik ga ik, ik wel graag mee met de boot. En, uh, ja. en uh, ja, maar ik ben als ze festiviteiten organiseren, denk eens aan de, de nieuwjaarsduik, wat heel erg uh, samenhangt met de Rennspraak. Ja, daar ben ik natuurlijk bij aanwezig. Als, uh, een strandlopen is waar ze hun medewerking aan verlenen. Ik vind het alleen maar leuk. Het is zo verschrikkelijk positief. En kijk, voor burgemeesters geldt. die willen samenhang in de samenleving. Het met elkaar ontmoeten. Geen rottigheid uithalen. En zo'n grote vereniging. waar zoveel jongelui ook van die bakvisjes. 14, 15 jaar. die ook kunnen rondhangen. en uit verveling rare dingen gaan doen. die leren hier verantwoordelijkheid nemen. Die, die zijn er. En, en die weten dat ze een, een verantwoordelijkheid hebben die een leven kan redden. Ja, dat doet iets voor mensen. Ze vormen mensen. Ja. Nee, Prachtige club. Dank u wel. Graag gedaan. Nou, dat was het uh, gesprek met uh, Albert Roest, ja. de burgemeester. Helemaal goed, uh, ja, ook uh, betrokken bij uh, uiteraard uh, deze geweldige club uh, die inmiddels 100 jaar bestaat. Ja. Net als de Zeeweg trouwens, hè? verleden jaar was dat, ja, dat uh, was uiteraard. Orde, ja. Ja, ja. En uh, ja, dit jaar dus uh, de Redis Migade Bloemendaal. En dat wordt uh, gevierd vanmiddag uh, op de Kentering. En wij uh, zijn daarbij te gast, wij van CFM. Uh, Hele goeiemiddag en leuk dat je luistert. Houd de radio aan, want we hebben ook lekkere muziek, waaronder Womek en Wommek. ZANG I got it. klaar krijgen meteen weer zin in een strandfeest, Benno. Ja, ja, ja. En het komt goed uit, want we zitten op het strand natuurlijk. Hè? Ja, bijna, hè? Want we kijken in ieder geval op het strand. Zeker. En dat en is... hoe, hoe ziet het eruit nou? Uh, nou, het is wel aardig gevuld eigenlijk. Het is, is, is natuurlijk geen honderdduizend man, maar uh, zelfs mensen in zee. daar krijgen mensen met surfplanken volgens mij les. Uh, dat lijkt me trouwens wel heel eng, hoor, trouwens op zo'n surfplank staan. Uh, Heb je het nooit gedaan? Nee, nooit gedaan. Jij wel? Winsurfen? Ja, ha, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik ben een beachboy geweest, hè? Uh, Frits boy, Robby. kan het je niet voorstellen. Is ja, ja, ja, ja. Zeg erop het laatste 1 en 2 nieuws. Dat is dat de brandweer die is naar de Lorentstraat gegaan... voor een gevalletje stank en hinder. En dat ging allemaal zonder zwaarlicht en sirene. Maar waar ze waar wel op met zwaarlicht en sirene naartoe ging... dat was de Zaltvoortselaar in Heemstede. Daar was een ongeval. En dan gaan wij gelijk door naar het weer. ZFM Westkust, weerbericht... Nou, zeg het maar. Ja, nou zeg het maar. Als je me nou, jongen, Het, dus, het gaat wel veranderen hoor. Ik heb wekenlang heb ik kunnen roepen van nou, dit, dit is het. Als je naar buiten kijkt, dit is het en dat blijft het. Uh, maar dat gaat veranderen. Met name hier in uh, Zandvoor, uh, Zandvoort aan zee, natuurlijk. En maar Bloemendaan aan zee. Het gaat, uh, morgen is het nog droog, 27 graden. Het is momenteel 25 graden in Bloemendaal aan zee. Uh, morgen natuurlijk dan nog uh, wel wat bewolking. Maar maandag, dan gaan we toch... Uh, gaat het regenen. De wind gaat draaien van oost naar west-zuidwest. West, vier. En dan hebben we, even kijken, we hebben dan maar 45% kans op zon. En we krijgen 1 millimeter regen. Nou ja, zou je zeggen 1 millimeter. Dat is, wat is dat nou? Nou ja, dat is eigenlijk heel weinig. Maar toch, we hebben het nodig. Het is tenslotte ook nog vandaag de werelddag van droogte en, en al dat soort dingen meer. Misschien dat we er later op terugkomen. Kijk naar het KNMI. Die verwacht bijvoorbeeld uh, 1 tot 5 mm en dinsdag 1 tot 10 mm uh, regen. Dus dat is nogal wat. Um, de rest van de week is het uh, nou uh, regen, dus maandag, dinsdag, woensdag in Zandvoort en Bloemen aan Zee. En dan blijft het voorlopig weer droog. En dan 27 juni, dan, tenminste, dat is de verwachting kunnen we weer een drupje water verwachten. Oké, okay, dus we moeten genieten van de zomer. Nou, dat zou ik zeker doen. Ja, zeker. Nou ja, uh, André Haassens heeft daar ook een plaat over gemaakt. En die gaan we nu voor je draaien. Hier is Zomer.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 In you and the Lord. I have the soul in my Ja, lekker hè? De zonnige muziek van uh, Zoma, Jood, André Hazes. Ja, Ben oh, we hebben weer een gast aan tafel. Ja, ik heb uh, Fred uh, Kloek uh, naast mij zitten. Dat is de broer van Ruud Kloek. Uh, want Fred, ja, uh, Redesbrigade Bloemendaal is een, eigenlijk één grote familie. Ja, het zit in onze genen. Het is een virus geworden. Ja, maar hoe, ja. hoe komt die familie Kloek er eigenlijk daar zo bij? Nou, wij zijn allemaal van de, van de, de zwemvereniging altijd geweest. wij waren wedstrijdzwemmers, waterpolos. Oké. Okay. En uh, mijn broer die was hier een keer terechtgekomen via de zwemclub met andere... ...leden van de zwemclub hier naartoe... ...want kom eens naar de Rensbegaard... ...en toen was Ruud hier... ...en toen zei hij tegen mij... ...kom eens een keer met je vrouw... ...want ik was nog, had geen kinderen... ...kom een keer kijken... ...ik zei ja, maar ik heb een zeilboot... ...en ik heb een speedboot... ...man, ik geniet zo... ...kom nou een keer kijken... ...en toen kwam ik hier... ...ik was hier nooit op die parkeerplaats geweest... ik had zijn cabriootje... Toen zegt die man hier: Je moet lid worden, dan kan je hier parkeren. Ik zei: Nou, wow, wow, wow. Maar, maar toen kwam ik hier en toen dacht ik: Jee, wat een club zeg, wat fantastisch. Het zat meteen volop feeling. Ik denk: Nou, dat, daar moet ik lid van worden. Dus okay. ik heb mijn boot verkocht en weggegaan. Ik ben lid geworden hier. En, en kinderen zijn geboren, zeg maar. Ik ben lid geworden hier op de club en zo. Ja. En, en hoe lang. lang is dat geleden? Niet? De, nou, ja, ik ben. 40, 50 jaar geleden. Ja, ik tik nu de 48 jaar of zo. zo. Ja, en uh, Rudi is nog iets langer. Hij heeft verstopt het een beetje, maar die is langer lid. <laughs> okay. en dan maar wie is de en ouder? Ruud, Ruud of Fred? Ik ben ouder. Ik ja. ben negen jaar ouder als Ruud. Oké, oké, oké. En um, dus maar, wat heb je allemaal gedaan bij de Ringsbegeleider? Nou ja, je begint gewoon als, uh, ja, als assistentje, weet je wel, ja. je gaat het leren. Je uh, dus dat dat zijn zo? nu is... veel strenger als vroeger, en ja. dat is goed ook natuurlijk. Ik doe nog, ik doe nog wel mee met heel allerlei dingen, natuurlijk heel veel werk. Maar uh, ja, je rolt erin en je leert dingen. Je krijgt leiding, je krijgt cursussen een beetje. En dan word je assistentcommandant en postcommandant. En dan word je algemeen strandcommandant. Heb ik ook een tijdje gedaan, dus het reden op zee en het varen. Ik vaar nog wel op zee, maar dan met mooi weer uit de zee. Ja, zoals nu. Dat is leuk. En uh, daarnaast doe ik dan heel vaak contacten met, uh, met bedrijven en sponsors. Want wij hebben zo'n vergaderzaaltje hierboven waar dan... Mensen komen vergaderen en dan worden dingen bedacht op de radio bijvoorbeeld zo. Die kwamen dan hier dat geeft een goed beeld. Die kwamen dan vergaderen en dan, uh, dan kwamen ze, bijvoorbeeld zeg maar, de IG bank komen en die moesten reclame maken op de radio. Het werd dan bedacht bij ons boven en dan ja. na een paar weken zeiden ze ermee, mee, joh, hoor je straks op de radio, die is hier bedacht. Okay. Dan verzorgden wij weer de koffie en de broodjes en als het heel leuk was, gingen we ze nog even met ze varen. En we zijn geen commerciële instelling, maar ze geven wel een factuur als dat moet, maar het is meer een donatie voor de club. Ja, precies. Ondersteuning van je club. Want ja. we gaan niet als commercieel werken. We hebben een tijdje feesten gehad, want van gehoord zegt het voort. Ja. Maar dan wordt het te druk. Ja. Weet je wel. Dus we hebben nu, en ik ben zelf ook met pensioen ook gegaan natuurlijk. En mevrouw en ik doen we wat minder. En nou we gaan. En Jolanda Verzeilbrecht, die het helemaal overnemen van ons. Je bent precies dezelfde instijl als ik. En dat is uh, fantastisch. Ja. En die kwam weer lid bij ons, want die wordt ooit bij een bedrijf waar ik werkte met Campina en ik was uh, chauffeurtje en ik verkocht ijs uit de auto van een week ze ook nog verkopen uit de auto. Hoor. En hij wandelde vlakbij en toen ging hij mee als bijrijden. En zo is hij ooit hier via oh, okay. op een dag in een andere zwemclub hier gekomen? Ja. Maar dat is eigenlijk een, een truc. Allemaal, allemaal verenigingen. Ja, ja. En waarom komen er zoveel families hier? Ja, ja. Dat is omdat wij. We zitten natuurlijk hier aan de boulevard, aan de boulevard weet je. Aan de zeeweg moeten ze overeen. Ze komen allemaal uit de regio, of uit Zandvoort, of uit Bloemendaal, of uit Haarlem. En die kinderen die moeten s'avonds niet alleen nog over die zeeweg heen. Want zo zeggen wij we altijd. Weet je, al ben je 16, 17. Niet alleen over die zeeweg heen. Dus dat doen wij. Laat die ouders dan ook komen. Oh ja ja ja. En die ouders brengen jullie hier. En die ouders die zorgen hmm. dat ze niet weg gaan. gaan we lekker in het zonnetje zitten. Een koffie erbij. Een dingetje. Weet je wel. Ja maar ik moet weer weg. Dan kom je straks verhalen. En die vinden dat leuk. Want een kind zit hier geborgen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ze vinden het zelf ook leuk. Hmm. En die mensen kan je ook weer te doen. En, en, en, en sommigen hebben kennis, sommigen vinden het niks. De ene vindt het EHBO leuk, de ander vindt het helemaal niks. En zo kom je toch in een hele leuke familieclub. Ja. En dat is in een vereniging wel heel belangrijk vind ik, ja. verenigingsleven. En er zijn er ook bij, natuurlijk die zijn lang lid. Krijgen ze een meisje. Meisje vindt niet zo leuk. En dan zie je ze weer wegvallen. Ja, dat is ja, logisch. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Gisteren hadden we dus een bijeenkomst van oudleden ook. En dan komen die oudleden jongen. En dan hoor je die verhalen. En dan zeg ik, ik vind het zo jammer dat ik weg ben hier. Ja, ja, ja. ja en dat ja. is het enige wat je wil horen. Dat ja. is zo fantastisch. Ja, ja, ja. Bij mij ons zit het in een virus. Ik laat het niet los. Nee. Weet je wel, ik... ik Ruud is alle dagen ermee bezig. Nou, ik de halve dag minder, laat ik het zo zeggen. Maar <laughs> ja. ik zit altijd op de website. Altijd met die digitale borden die we hier op het strand hebben. De testcar. en nu de Bulls. Dat We is door... trouwens Fred, als ik in een nee, nee, nee, nee, die die, te, die de, dat hebben jullie een beetje uitgevonden, hè? Die, ja, die die, die, die dat car. Is, hè? Is, is echt... Kijk, waren jullie de eerste mee in Nederland? Ja. He? Uh, het was Hoe kwam al? dat? Nou, bij de, was er was toen een melding. In een, ik dacht dat het in Canada was. was een kind die had een kuil gegraven. Een diepe kuilen gegraven. En die kuilen, dat zien we hier ook wel eens. Daar waarschuwen we ook voor. Die kinderen zagen een hele diepe kuil. Dan zie je alleen nog het hoofdje. Maar als die instort, dan worden ze bedolven voor de zon. En dan stikken ze het levensgevaar. Dat is gebeurd. En toen zagen we die tekstkaarten. En er was een van die jongens die was hem aangesproken. Die zei, joh, kun je niet aan de hier neerzetten? We zijn een vrijwillige club. We hebben er geen geld voor. Maar help ons. En die hebben het toen gedaan. En hm. zo is het gekomen van mensen let op, grap geen diepe kuilen. En aldoende hebben we zo'n zo tekstkar gekregen. Die zetten we dan op het plein neer. Let op, uh, weet je, oostenwind. Ja. Wat betekent de oh, gele ja. vlag. En toen kregen we dat de digitale scherm hier in de duin, dat kregen we later weer van hun bij. Uh, ook alleen maar onze ondersteuning, want het woord sponsoren willen ze niet horen, ondersteuning willen ze ons. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, want ze zijn echt uniek. Thuis kun ik gewoon die beeldjes maken en erin zetten en teksten. Dus ik mag geen reclame maken van de kroketten zijn goedkoper bij hem of bij die. Maar wel, let op, en wij doen, kunnen ook zeggen vanmiddag, zwaar weer verwacht... Kool oranje. Ja, ja. dat zetten we meteen erop. En wat staat er nu op de borden? Nu staat er dat uh, de watertemperatuur, ja, is die nu al 17 graden, is eigenlijk al bijna 18. Is dat niet, Fred, is dat niet erg warm voor, uh, voor nou, de tijd je, van het jaar? Dat, lijkt het lijkt er zo, omdat je zelf warm bent. Maar als je de zee aan de. nu is hij van 13 naar 15 naar 17 graden gaan in een weektijd met het warme weer. Zo. Verderop wordt het kouder. Maar aan de kust is het. En die temperatuur met die, die krijgen wij van de pier van de muiden, buiten de pier van de muiden, is dus echt 17 graden. So. Dus ik mag volgens mij misschien 16 of smokkelen of 15, maar het is natuurlijk altijd dat je van het strand komt, is het koud. Yeah. Ja, nou, dat, dat zetten wij dus ja. erop. Er gaat tijden van hoe laat is het vloed, hoe laat is het tip. Ja. Daar staat erbij van hoeveel moet je het water ingaan. Ga nooit verder dan je knieën. Kijk, een goede zwemmer die durft wel tot de broekje te gaan. Maar het is natuurlijk zo: als, nu heb je geen golven, maar als je met je knieën tot het water gaat en dan komt de golf, dan ja. zit hij tot je middel. Ja. En als hij tot je middel staat en dan komt de golf, dan gaat hij over je heen. Ja. Maar dan is de stroming hard en dan vallen ze om en dan vallen ze in het water. En dan gaan ze kind happen, raken ze in paniek. Weet je oh, oh, en dan krijg je juist, juist de dingen. En we zijn natuurlijk een racebezoeker ja. Yes. En je kijk, ik, ik zeg altijd de KNRM, die rukt uit met calamiteiten, yeah. want die gaan heel ver naar die schepen toe. En wij proberen de calamiteit te voorkomen. Want dat is eigenlijk de rechtsbergroep. Mensen waarschuwen, gaan niet te ver op zee. Weet je wel. En dat, dat proberen wij een beetje te uiten. Ja. Blijf nou ja, even de... zitten, Fred. We gaan even naar muziek. Oh, en dan euh, praten we met name verder over het waarschuwen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Een mooi verhaal, Fred. Tot zo.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 Ja, Ben ook zal even aangeven dat we over een kwartier uh, richting het uh, nieuws gaan. Oh. Dus dat je even rekening mee houdt als je met Fred uh, verder praat. Ja. Ja, Daar gaan we dik overreden. Ja, dik overheen. Dat, dat vermoeden we ook. Even geen nieuws om drie uur. Dan, uh, ja. Ja, heel goed. Ja, ja. Fred, Fred Kloep doet het nieuws. En, uh, we gaan uh, even <laughs> verder waar we gebleven zijn, uh, Fred. De, de functie van de Ringsbrigade. Je ja. zei net, uh, dat is vooral waarschuwen. Um, ja. Ja. Maar wat ik me eigenlijk afvroeg. Luisteren de mensen eigenlijk heden ten te dagen nog wel naar de adviezen of de, de aanbevelingen nou, van de is dat Hoe is dat veranderd in de loop der jaren? Want ja. men is natuurlijk een stuk mondiger geworden. Ja, ze zijn mondiger geworden, maar toch altijd nog een beetje... Verredevatbaar? Ja. Nou jawel, jawel, jawel. ja, wel. je wel. Mensen op strand zijn altijd heel positief. En maar. Um... Wat mij wel verwondert, zoals vorige week hebben we die oostenwind gehad dan we overal de gele vlag. Ja, ja. Dat is heel belangrijk dat ze dat zien. En dat was op de televisie zelfs dat ze niet eens weten wat de gele vlag voor is. Ja. En dat zetten wij erbij. En waarom het is, waar is nou een gele vlag voor? Die waarschuwt je ja. voor muien, die weet je voor sterke stromingen. Waar, maar waar maar is dan de gele vlag nou voor? Iedereen zit de hele dag op een telefoon. Ja. En als je nou denkt waar zou die gele vlag voor zijn in je dat even, dan ja. krijg je alles. En je hoort wel eens over een mui. Wat zou een mui zijn? Het ja. staat boordevol. Ja. En toch, mensen hebben dat toch niet. Hij deelt polsbandjes uit voor kinderen die weglopen. Hè. Maar Fred, leg even uit. Waar, waar is zo'n gele vlag? Waar staat dat oh, voor? Oh sorry, ja. De gele vlag staat er voor waarschuwing oostenwind. Oké. Okay. Oosterwind is landwind. Die van land de zee gaat. Ja. Dan heb je een soort onderstroming. Hmm. De golven komen naar je toe. En de onderstroom... Gaat van je af. Maar zitten er bij, langs de kust hier, bij Zandvoort en Bloemendaal, zitten strandbanken. Dat zijn die banken dat als het ebwater water is, krijg je die binnenzeetjes, dat ja, noemen ze ja. zwinnetjes, kinderzeetjes, waar ze zo heerlijk kunnen spelen. Maar daar zitten geulen naar de grote zee toe. Die verwisselen die banken, ik kan het niet laten zien door de televisie, maar die zitten, je moet voorstellen, twee banken links en rechts. Je vingers stoppen niet tegen elkaar, rugs uit elkaar. Ja. Dan zie je dat er een geul ontstaat. Dat heb je met het water. Dan gaat het water, als het hoogwater wordt, naartoe als het laagwater gaat het er naartoe, Gaat het eraf. En dan is een zuiging, waar mensen niet in de gaten hebben, dat je dan in een mui terecht kan komen. Nou is het wel te zien als je aan het strand komt, je loopt langs de kustlijn en je gaat een stukje lopen. En je ziet dat er een soort bocht is waardoor het water verder op het strand op komt. Waar je omheen moet lopen. Hmm. Denk daar maar gewoon, daar kan een mui. Dan ja, ja, ja. is het al wat dieper. Ja. En als je in een ja. duikmui ja, ja. uh, terechtkomt, komt. Wat heel belangrijk is. Dan word je meegestroomd de zee in. En dan raken de mensen allemaal in paniek. Dat hebben we allemaal. Is jou al zo voorkomen? Wij, wij testen dat. Wij oefenen het. Ja, ik, ja. ik laat mijn kinderen ook. Mensen ook die, die vragen lopen. Express een mui. Is. Als er een mui is. Dan gaat oh. erin. En dan laten we je... Meedrijven naar de grote zee. Oh. En ik denk niet, die komen in Engeland terecht. Want <lacht> mijn een lid van ons die zei: weet, Je komt altijd nog een boot tegen. <lacht> maar die wordt meegezogen totdat je voorbij die banken bent. En dat is dan een meter of tien, vijftien. En dan kan je gewoon, dan strukt de stroming. En dan ga je naar links en naar rechts. En dan ga je als weer over die banken terugzwemmen, is er niks aan de hand. Oh ja. Maar ga je in die mui terug willen zwemmen... ja, dan krijg je het benauwd. En als je geen goede zwemmer bent, gaat het fout. ja dan Wat dat gebeurt eigenlijk in Zandvoort en hier in Bloemendaal natuurlijk... Uh, toch elk jaar wel regelmatig, een keer... Regelmatig. dat iemand ja. zich eigenlijk doodvecht in een mui. Hè? Ja. ja, precies, precies. Ja. En weet je... Uh, mensen die we hebben natuurlijk heel veel over die culturen wij zijn allemaal nog gewend om te zwemmen. Ja. Maar dat schoolzwemmen is al niet meer. Dat is ontzettend jammer. daar ja. knokken we elke keer om weer om dat terug te krijgen, want dat is eigenlijk dat moet ieder kind kunnen, zeker met die, die buitenlandse kinderen die kennen helemaal niet zwemmen, weet je. En ze moeten toch kunnen zwemmen. Als ze in het water terechtkomen, waar ook Moeten ze zich weten. En ze raken dan heel snel in paniek. Bij zee is het natuurlijk wel anders. Maar in het binnenwater kun je ook in paniek raken. Dan ja, ja, ja, ja. Dus dan zeggen wij: waarschuwen. En als er echt muien zijn. dat zal je in Zandvoort ook zien. Wij en Muiden ook, want we werken allemaal hartstikke goed samen. En waarschuwen vaak elkaar van: joh, bij mij zijn muien, let op. Oh, ja? okay. We zetten er vlaggen neer. we zetten het af met rood-wit lint. En in het eerste geval zetten we die tekstkar op het strand waarbij staat: hier niet gaan zwemmen. Oké, okay. oh, ja, oh, nee. En dan houden we toezicht op dat de mensen er niet in gaan. De meeste mensen gaan er gewoon in, want die denken: oh, altijd is toch leuk, de zwem nu, want dan ga ik daar. <laughs> Weet je ja. maar. Ja, ja, maar dat, dat is, is, is totdat ze een keer wat meemaken en ja. dan is het natuurlijk, hè. Ja, ja, dat leidt voorkomen, ja. natuurlijk. En nou is het wel zo, en dat is wel heel veel, iedereen wordt veel veel bewuster. Er is nu een actie, binnenkort zou je hem ook op de radio ook weer horen, van let op elkaar. Ga niet alleen de zee in, zorg dat je een buddy aan de kant hebt, of een vrouw, of vriendin die jou in de gaten houdt. Ja, ja. Want weet je, we hebben het hier meerdere malen gezien, als kinderen in de zee vallen... Het is er altijd wel iemand, een kind of, of andere kleine kinderen of grote mensen die zo'n kind meteen optillen en helpen, want die zien we dat het fout gaat. Maar jij en ik op onze leeftijd in een golf duiken, Laat maar even dan staan gaan. de mensen te kijken en ja, zeggen: ja. zo, maar die kan lang blijven onder zich. Ja. Nee, Die blijft lang onder. En dan zegt die, ah, ja, die is al lang, die is al lang aan de kant. En dat is het gevaar. Hè? Want die komen op een bank terecht of ze duiken. En, en dan dat is het gevaar erbij. Dus het is zo opletten met elkaar. Wij zeggen ook, we gaan honderd keer voor niks eruit. Maar als je eruit moet, alsjeblieft, zorg het voorkomen dat het niet kan gebeuren. Ja. En dat kan. Oké, okay, Fred, dankjewel. Wij gaan uh, richting uh, de collega's straks van het circuit. Zeker. En dan, uh, uh, en dan het nieuws natuurlijk alweer, want het eerste uur zit er bijna op. Ja, dat was de eerste kloek. Komen er nog ja. een paar <laughs> waarschijnlijk, toch? <We> heel <laughs> veel kloekjes. Ja, ja, zeker. Nou, tot uh, zometeen gaan we naar het circuit schakelen.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 Que me quedan en de noches die aún no llegan yo A Dios le pido de meeste jaren, voor de de mis hijos voor de hijos de tus hijos de meeste jaren, voor de meeste jaren, voor de meeste jaren, voor de meeste jaren, voor de meeste jaren, voor de meeste jaren, voor de meeste de meeste jaren, voor de meeste de meeste jaren, voor de de meeste jaren, voor de meeste jaren, voor de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 Ik Nou, deze man kennen we wel van een hele grote hits. La Camisa Negra, Juanes uh, En dit was een andere hit van hem. Je Adias Lapio. We gaan naar het uh, circuit schakelen, Benno. Ja. Ja, als het goed is zitten onze collega's daar in uh, Studio 1. Uh, Studio 1, jij. Studio 1 van CFM. Goedemiddag, collega's daar. Hey, goedemiddag allemaal. Hey, goedemiddag. Dat hand. is Hans ja, hey. Goedemiddag. Met een handspreekje. Wat maken jullie een leuke uitzending, zeg, van op Bloedal. Prima. Da ja, dankjewel, ja, wij hebben hier natuurlijk al 4 uur vanmorgen van 10 tot 2 hebben wij uitgezonden. Uh, nou ja goed, uh, uh, het is erg druk hier. Op het, uh, liggen er liggen veel mensen op het strand eigenlijk. Ja, en er is uh, volk uh, zat. Uh, Hansen hier uh, altijd nou ja uh, zeg maar gezellig ja. druk, niet overvol, maar gewoon... Uh, ja. oh, Oké, okay. ja, het, is, het is niet erg warm. Hè? Het is niet erg warm. Nou nee, ik ben eigenlijk blij. Uh, spijt dat ik me zet even niet als je niet... Ik zit goed hoor. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Nou hier zijn de tribunes gevuld wanneer die oude Formule 1 wagens uh, rijden. Ja, hoe is het staan waren er een, Het waren er 29, ja, oh. maar er zijn er een stuk of drie uitgevallen. Oh. Want uh, ja, Sommige reden rechtdoor, olie, lekkages, weet ik het allemaal. Oh, dat is niet maar er rijden, nee, rijden er nog steeds 26, dus uh, wat dat betreft is het nog hetzelfde startveld als in de jaren 70, 80, hè, dat weet je nog wel. Ja. Toen waren er 26 auto's die begonnen. Wie, uh, welke wagen uh, ik net zag, ja. was die van David Purley. Okay. Zegt de naam je wat? Uh, nou, heel vaag, uh, Hans. Hij was, de man, hij was de man die in uh, 1973 Roger Williams probeerde te redden. Uit uh, oh ja, zijn ja. de auto ja. in, uh, in, uh, bij Tunnel Oost. Weet ja, je dat ja, nog? Ja, ja, vreselijk. Ja, ja, vreselijk. Dat een verschrikkelijk ongeluk. Ja. En hij heeft daar later de George Medal uh, uh, Reward voor gekregen in Engeland. Een okay. Engelse coureur is het. Heel goed. Maar die oude auto stond hier van hem. Dat was uh, ongelooflijk. Oké. Okay. Um, ja, nou goed, uh, we gaan hier rustig door. Er zijn zo'n uh, 12.000, 13.000 mensen. Ongeveer op het circuit. Ja. En uh, we schakelen weer terug naar jullie. Ja, nog uh, één vraag, jullie... Hans. Hans. nog één Jan. vraag. Uh, de auto's die nu op het circuit rijden. Zien we die vanavond ook uh, in de parade door het dorp? Uh, uh, sommige wel. De meeste Formule 1-wagens niet. Nee, ik denk geen enkele Formule 1-wagen, want het is te lastig om die naar het dorp te verslepen. Die kunnen natuurlijk niet zelf rij rijden. Dat gebeurde wel in de jaren 70, dat weet je nog wel. Dat vanaf garage, garage David's was ze via de Engelbertstraat naar het circuit reden. Maar dat doen ze niet meer. Uh, maar wel, we krijgen wel prachtige auto's te zien vanavond hoor. Want ik heb een hoop mensen gesproken die het geweldig vinden om met een wagen naar, de, naar het dorp te komen. Vanaf 8 uur is dat hè, tot een uur of tien en uh, ik denk dat die wagens geparkeerd worden rond uh, kwart voor negen. En dan kun, je, uh, uh, dan kun je ze allemaal rustig bekijken. Het wordt ja. erg uh, leuk in het dorp vanavond. Ja, dat denk ik ook. Lekker weer hebben we Hans. Dus uh, het gaat vol worden in het dorp. Ja, nee, het gaat vol worden in Dordrecht. dorp. Dat weet ik wel zeker. Het is heerlijk weer natuurlijk. en uh, Mensen gaan een plek zoeken op een van de terrassen. Of ze, ze wandelen lekker door het dorp heen. Dus uh, ja, het was vorig jaar ook een geweldig uh, evenement. En ik denk dat dit jaar alleen maar overtroffen gaat worden. Oké, okay, ja, dat denk ik ook. Nou, dankjewel voor uh, deze update vanaf het circuit. En wij gaan op naar het uh, nieuws in uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang, hè. Vanaf uh, de reddingspost, uh, Benno. Jazeker. Oké, okay, we zeggen tot. Tot zo meteen. Baltimore en de Tassam Boy is de laatste voor drieën. Tot zo. To the sky, I still wonder There's a message yet to you